8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Gewonden bij schietpartij op snelweg in Zeeland. Microbioloog Maastad ziekenhuis voor de rechter gesleept. En 0900 nummers worden goedkoper. Op de A58 in Zeeland is een achtervolging geëindigd met een schietpartij... tussen de politie en gewapende mannen in een auto. De drie mannen in de auto zijn bij de schietpartij gewond geraakt en aangehouden. Een nationaal arrestatieteam achtervolgt de auto op de A58 in de richting van Middelburg. Die is nu voor onderzoek in beide richtingen afgesloten, tussen de afritten Rilland en Ierseke. En dat zal zeker tot 12 uur duren. Later op de dag maakt de politie meer bekend over de zaak. De inspectie voor de gezondheidszorg sleept drie microbiologen van het Maastadziekenhuis voor de tuchtrechter. Volgens de inspectie heeft het Rotterdamse ziekenhuis volledig gefaald bij de bestrijding van de Klebsiella bacterie. waarmee het ziekenhuis de afgelopen twee jaar kampte. Zeker drie patiënten overleden als gevolg van de besmetting. En bij tien andere sterfgevallen speelt de bacterie mogelijk een rol.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 Obama wil dat miljonairs voortaan minstens 30% belasting betalen over hun gehele inkomen en dat ze minder profiteren van allerlei aftrekposten en subsidies. Inkomenspolitiek en economie in het algemeen staan ook centraal in de campagnes voor de presidentsverkiezingen, die zijn in november. Obama hoopt dan te worden herkozen. 0900-nummers voor klantenservice worden goedkoper. Minister Verhagen heeft bepaald dat die nummers geen extra kosten per minuut in rekening meer mogen brengen. De Tweede Kamer had Verhagen gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is de wachttijd bij een telefonische klantenservice gratis te maken. Daar voelt de minister niks voor. Volgens hem zijn voor een gratis wachttijd investeringen nodig bij telecomaanbieders en callcenters waar de consument uiteindelijk de rekening voor moet betalen. In het nieuwe systeem kosten telefoontjes naar een 0900-servicenummer... evenveel als gesprekken naar een vast nummer... of een vast bedrag voor het hele gesprek. Het wetenschappelijk bureau van het CDA pleit voor een systeem... waarbij automobilisten betalen voor gereden kilometers. Het bezit van een auto wordt goedkoper, het rijden wordt belast. Jaarlijks wordt de kilometerstand genoteerd en daarna wordt er afgerekend. Tolpoortjes of kastjes in de auto zijn dan niet nodig als het aan het CDA ligt. De burgemeester van Leeuwarden waarschuwt voor vechtsportgala's van Loesje-organisaties. Zaterdag wordt er een kickboxgala in zijn stad gehouden van een organisatie die eerder uit Amsterdam werd geweerd omdat er veel criminelen bij betrokken zouden zijn. Leeuwarden gaf wel toestemming voor het evenement. De gemeente had niet de juiste verordening om op tijd te onderzoeken om wat voor organisator het gaat. Inmiddels heeft de burgemeester de verordeningen zo aangepast... dat hij dergelijke organisaties snel kan onderzoeken. Hij raadt alle burgemeesters in het land aan hetzelfde te doen. In Almere is vannacht een hotel ontruimd na een brand in het restaurant. De brandweer haalde de gasten van hun kamers. Eén gast ademde rook in, maar er vielen verder geen gewonden. De gasten zijn elders ondergebracht. Het kabinet geeft extra financiële steun aan het The International Holocaust Memorial Day. De herdenkingsdag is een initiatief van de Verenigde Naties... en wordt in Nederland elk jaar gehouden op de laatste zondag van januari. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten vindt het belangrijk... dat de herinnering aan een kernthema van de Tweede Wereldoorlog levend wordt gehouden. De systematische uitroeiing van de Joodse bevolkingsgroep en van Zigeuners. Ze gaat in op een verzoek van het Nederlands Auschwitz-comité om het Nationaal Comité 4 en 5 mei de organisatie van de herdenking praktisch te laten ondersteunen. 4 mei blijft de dag van de Nationale Herdenking. Andy Murray heeft zonder problemen de halve finale van de Australian Open bereikt. De Schotse tennisser versloeg de Japaner Nishikori met 6-3, 6-3 en 6-1. Murray speelt in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Djokovic en Ferrer. En die partij is nu aan de gang. Bij de vrouwen heeft Maria Sharapova de halve finales bereikt. Als vierde geplaatste Rusin was met 6-2 en 6-3... te sterk voor haar landgenote Ekaterina Makarova... die een ronde eerder nog gestund had... door te winnen van vijfvoudig kampioene Serena Williams. Sharapova neemt het in de halve finale op... tegen de als tweede geplaatste Tsjechische Petra Kvitova. Het weer nog van het westen uit wat lichte regen en mogelijk natte sneeuw. In het oosten en noordoosten eerst nog droog. Het wordt 4 graden in het noordoosten tot 7 in het zuidwesten. Morgen bewolkt en regenachtig. De dagen daarna meer ruimte voor de zon en geleidelijk kouder. ANUB ah, nee, Verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Er staan 33 files en daartussen zitten twee grote problemen. Op de A1 en de A58. Beide snelwegen zijn dicht... Ik met de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Er is een flink ongeluk gebeurd bij Diemen. De weg is zeker nog een uur dicht. Tussen Gooi meer en Diemen staat 11 kilometer Fieden. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht over de A27. Maar ook daar staat natuurlijk wel Fieden. Verkeer vanuit Noord-Nederland kan beter omrijden via de afsluitdijk richting Amsterdam. Op de A6 loopt het ook flink vast. Vanuit Lelystad tussen Almere Stad en Muiderberg, 10 kilometer. En ook daar is in de file een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En ja, dan de A58 vlissingenberg op Zoom. Die is voorlopig in beide richtingen helemaal dicht... tussen de Polderg en de afrit Ierseke. Heeft te maken met politieonderzoek. Lokale omleidingsroutes staan helemaal vol. Ga daar beslist niet op, dat heeft echt geen zin. Omrijden kan het beste via de Zeelandbrug of de Westerschelde-tunnel.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 NOS Radio 1 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, de microbiologen van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam... hebben gefaald in de aanpak van de Klebsiella bacterie Als gevolg van de uitbraak zijn er direct patiënten overleden. Je weet dat er zo'n bacterie heerst in je ziekenhuis. En je roept mensen op waarvan je weet dat die geopereerd moet worden. Dat spelen met mensenlevens. Ja, voor de nabestaanden is het een bittere constatering. Over het keiharde eindrapport van de Inspectie voor de Volksgezondheid... praten we zo met de inspecteur-generaal Gerrit van der Wal. Een jaar geleden begonnen de protesten op het Tahirplein in Cairo. Sander van Horen was afgelopen nacht op het plein. Straks een reportage. En dieven hebben het op nieuwe auto's gemunt. En ze krijgen ze nog te pakken ook. Nou, want ondanks betere beveiligingssystemen... daalt het aantal diefstallen van auto's nauwelijks. Blijkt uit de jaarcijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. In de studio de directeur van de Stichting, Gruus Wesseling. Meneer Wesseling, goedemorgen en Goedemiddag. welkom. Goedemiddag. Hoe kan dat dan, als we ze zo goed beveiligen, beter beveiligen... dat het toch nauwelijks afneemt? Ja, de, de, de auto's zelf, de aantallen nemen wat toe. Uh, dus we blijven nu gelijk. We zijn jaren aan dalen geweest. Uh, wat ons...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 Yeah. Ja, er zijn technieken gevonden die daar inderdaad feitloos op inhaken. En op dit moment is de auto-industrie druk bezig, met name in Duitsland, om daar weer tegenmaatregelen tegen te nemen. Maar dat moeten dan professionele jongens zijn. Want dat kost ook geld om dat te ontwikkelen, neem ik aan. Nou ja, je moet ook niet staan te kijken dat ze een auto kopen om hem helemaal uit elkaar te halen om te zien hoe die in elkaar zit. Meteen al als die op de markt is. Maar Kunt u eens een voorbeeldje geven? Moet je oppassen als Iemand in de straat staat met een opengeklapte laptop? Ja, dat zou ik sowieso doen. Dat is natuurlijk al raar. En alle dingen die raar zijn, daar moet je, daar moet je op letten. Maar mm -hmm. uh, ze doen dat niet op zo'n zo zo open manier. Uh, ze, ze komen wel, als u in bed ligt, en uh, in, in, op duistere momenten om dan uh, in te breken. Dat gaat in een paar seconden. En vervolgens met een elektronisch apparaatje kunnen ze uh, om de beveiliging heen. De auto's gaan nog steeds snel naar uh, Oost-Europa? Ja, ja. Mm. ja Oost-Europa vooral. En, en Rusland uh, door Oost-Europa Oost heen. Ja. En het zijn de nieuwe auto's, ook de dure auto's die vooral nog gewild zijn? Ja, dure auto's zijn uh, gewild, maar ook de auto's tussen drie en zeven jaar. Daar, uh, die, die zijn toch ook nog steeds gewild. Dus een auto tussen nul tussen en zeven jaar, dat is mm. een, een, een, een vehikel om goed op te letten. En vooral goed op je sleutel te passen. Want die hebben ze dan toch nog nodig? Okay. Ja, die hebben ze wel nodig. Want je kunt wel om de elektronica heen. Maar je hebt toch iets nodig om uh, die auto uh, te starten en uh, mee te nemen. En vervolgens uh, die auto weer door te verkopen. Gebeurt dat door heel Nederland? In stad en platteland? Ja, maar je ziet wel dat in de grote steden de meeste, de meeste autodiefstallen plaatsvinden. Uh, dat geldt voor alle criminaliteit. In de grote steden zijn altijd uh, de congestieplaatsen. Ja. Wat, wat kunt u eraan doen? Want u zegt van in Duitsland zijn ze daarmee bezig als, als uh, contraactiviteit om dat dan weer beter te beveiligen. Ja. Moet u daar gewoon op wachten of, of is er zelf ook al iets in Nederland te doen? Nou nee, we wachten daar niet op. We hebben, actief nemen wij altijd contact op met, uh, met de fabrikanten... om uh, de nieuwste technieken die de politie aantreft... en de, en de verzekeraars om die met ze door te spreken. Um, en wat wij doen, dat is uh, met onze partners... of dat nou de BOVAG is, de verhuurbedrijven... of de, de importeurs uh, of de verzekeraars maatregelen voor te stellen... die genomen kunnen worden om te voorkomen dat die dingen gejat worden. En we zijn op dit moment weer flink bezig... met het het promoten van trekking- en tracingapparatuur. Want dat is nog steeds een prima middel om uh, a. preventie... en b. als ze gestolen worden ze snel weer terug te vinden. Goed. Hartelijk dank voor uw toelichting. Guus Wesseling van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... over het aantal gestolen voertuigen 2011. 11.658.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 Maar de president moet de kiezer er wel van zien te overtuigen dat alles wat hij al gedaan heeft ook werkt. In the maanden months before I took office, we lost nearly miljoen million jobs. And we lost another vier million before our policies were in full effect. Those are the facts. But so are these. In the last 22 months, businesses have created more than 3 million jobs. Onder mijn voorganger Bush gingen er 4 miljoen banen verloren.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 Ik zal blijven actie ondernemen die de economie groeien. Maar ik kan veel meer doen met je hulp. Want als we samen acteren, is er niets dat de Verenigde Staten van Amerika kunnen. Ik zal doorgaan met mijn maatregelen, met of zonder jullie. Maar met jullie gaat het beter en is er niets dat de Verenigde Staten niet aan kan. een bijdrage van onze correspondent in Amerika, uh, Wessel de Jong. En ik verwijs u graag naar onze website voor meer over de State of the Union van Obama. NOS.nl Hamburgerketen McDonald's dacht echt dat het een goed idee was... reclamecampagne voeren via Twitter. Dat liep net even anders. Het zijn vervelende luide twitteraars. <laughs> Eerste verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan. Nog een spits die Bol staat van de problemen. Zijn zojuist ook ongelukken gebeurd op de A20, de A27 en de N57. Maar omwille van de tijd laat ik die even weg. De twee wegen die helemaal dicht zijn, zijn de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knopen Diemen. Flink ongeluk, gaat waarschijnlijk tot 9 uur duren. 13 kilometer file staat er. Verkeer vanuit Noord-Nederland kan beter omrijden via Afsluitdijk. En verkeer richting Amsterdam vanuit Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. En dan de A58, ja, die is voorlopig in beide richtingen dicht in Zeeland. Tussen de afrit Stravenpolder en de afrit Ierseke... voor technisch onderzoek, politieonderzoek. Omrijden kan het beste via de Zeelandbrug of de Westerschelde-tunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 We gaan weer rechts. We lopen een stukje over de Wilhelmina Pier. Met de hoge gebouwen, Hotel New York, achter ons. En op de oren de wind en het water. Ja, het is echt eh, alsof ik aan zee sta. Of dat er een hele harde wind eh, hier, hier over de kop van Zuid gaat. Zoiets. It's a comeback!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 Net alsof ze gewoon hieruit kwamen. Dus het was helemaal goed. Samensmelting. Ja, en, en die, die muziek die daarvoor zat... terwijl we naar die stapige brug zaten te kijken... alsof die muziek eigenlijk orgel, een orgel was bespeeld door de storm. En, en, en dat was ook een mooi moment. Spannend. Hè? Vanaf morgen kunt u zelf een van die vier soundwalks maken. Vanaf het filmhuis Lantaarnvenster in Rotterdam. Inspectie voor de gezondheidszorg sleept de microbiologen van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam voor de tuchtrechter. Volgens de inspectie zijn zij verantwoordelijk voor de mislukte aanpak van de uitbraak van de Klebschella bacterie in het ziekenhuis in 2010 en 2011. In ieder geval drie mensen zijn overleden als gevolg van die besmetting. Gaan we over praten met de inspecteur-generaal van de inspectie voor de gezondheidszorg, Gerrit van der Wal. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Van der Wal, hoe bent u tot die conclusie gekomen? Nou, wij hebben onderzoek gedaan, uh, dossiers bekeken, met uh, dezegene gepraat, heel veel mensen trouwens. Um, ook gewoon rondgelopen en gekeken. En de geschiedenis bestudeerd vanaf het moment dat de eerste klepsella-bacteriën waren ontdekt. Dat is al ergens in de loop van 2010. U heeft eerder al geconcludeerd dat het ziekenhuis, als het de richtlijnen voor preventie van infecties had gevolgd, de uitbraak veel minder erg was geweest. U houdt daar nu de microbiologen voor hoofdverantwoordelijk? Ja, kijk, er is tekort uh, op vele niveaus in het ziekenhuis en ook heel breed. De raad van bestuur, de raad van toezicht, die hadden meer oog moeten hebben voor kwaliteit en veiligheid. Ook het management. Um, Medisch specialisten, verpleegkundigen, ze hebben allemaal wel een beetje boter op het hoofd. Of allemaal heel velen, laat ik het zo zeggen. Maar de artsen en microbiologen die spelen toch een centrale rol in dit geheel. En hebben ook de belangrijkste verantwoordelijkheid. Die wisten er het meeste van. Het ligt op hun taakgebied om maatregelen te nemen. En dat hebben ze onvoldoende gedaan. De ziekenhuishygiënisten, acht u ook verantwoordelijk. Wat is hun rol geweest? Nou, zij, zij hebben uh, onvoldoende bijgehouden hoe de infectie uh, zich heeft verspreid in het ziekenhuis. Ze hebben onvoldoende geadviseerd, ze hebben ook niet bijgehouden wat ze hebben geadviseerd en wat voor effect dat heeft gehad. Ze werkten ook niet goed samen met de artsen en microbiologen. Maar dit betreft uh, functionarissen die niet, dat is een beetje technisch, onder de wet bigvallen. En kunnen daarom ook niet... Uh, voor de tuchtrechter gebracht worden. Ja, nou Wilt u graag dat uh, de minister die wet verandert? Die heeft het ook gevraagd. Uh, is daar al op gereageerd? Nee, dat moet nog bestudeerd worden. Want er is ooit gedacht uh, dat ze er beter niet onder kunnen, kunnen vallen. Mm. Uh, maar het is toch waarschijnlijk zo dat de in de loop der jaren... hun, hun werk zich meer uh, in de buurt van de patiënt zelf is... Gaan afspelen. En dat is een van de criteria waarom je onder de wet big valt of niet. Ja. Dan zijn er ook de artsen en de verpleegkundigen nog. die bij de bestrijding waren betrokken. Die hebben ook onprofessioneel gehandeld, staat in uw rapport. Um, um, wat heb, hebben zij het ook genegeerd of waren ze nalatig? Nou ja, het, uh, ieder, iedereen die ervan wist. die heeft uh, uh, onvoldoende eigen verantwoordelijkheid genomen. en ook gedacht: nou ja, de ander zal het wel doen. of het zal zo'n vaart niet lopen. Uh, allemaal dat soort uh, mechanismen. Men heeft elkaar eigenlijk onvoldoende aangesproken. Hè? Nog horizontaal, nog verticaal. Ja, bent u erachter gekomen uh, hoe dat dan kan, dat zo'n groep collectief faalt? Ja, dat is een uh, hele goede vraag, maar heel moeilijk te beantwoorden. Dat is toch iets van een ja, in de loop der jaren gegroeide cultuur en manier van werken. Waar iedereen, uh, om dat woord maar eens te gebruiken, een beetje door uh, besmet is geraakt. Um, gewoon te weinig scherp, te weinig uh, oog voor de risico's van, di van dit soort multiresistente bacteriën. Ja, Het is allemaal een beetje ingeslopen mm. en, en uh, ja, men is wel op een hele harde manier wakker geschud. En weten we zeker dat dit niet in andere ziekenhuizen kan gebeuren? Nee, zeker weet ik dit niet, maar uh, voor zover wij dit kunnen overzien is het toch wel uh, vrij uitzonderlijk wat hier is gebeurd, uh, zo langdurend, zo ernstig, zo uitgebreid en zo breed in het hele ziekenhuis. Uh, Bovendien is het zo dat als het al zo was, ik denk het niet hoor, dat ons eerdere rapport in oktober en dit rapport die andere ziekenhuizen ook wel een spiegel voorhoudt. En dat vragen wij ook, van kijk nu eens in uw eigen ziekenhuizen of u het wel op orde hebt. Gerrit van der Wal, inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dank u. Graag gedaan. Het is vijf voor half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een reclamecampagne van McDonald's op Twitter is totaal verkeerd uitgepakt. Fastfoodketen kocht bij Twitter advertentieruimte in, waardoor de tweets bij bepaalde zoektermen bovenaan komt te staan. Maar er gebruikt de gebruikte hashtag. McD Stories werd vervolgens massaal door consumenten gebruikt... om negatieve verhalen te plaatsen over de restaurantketen. Zo vertelde iemand dat hij zijn vinger in nagel, nagel in de Big Mac had aangetroffen. Mm. En daardoor verkoop je niet meer. Richard van Hooijdonk is directeur Marketing Monday. bedrijf gespecialiseerd in social media. Meneer van Hooijdonk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, doet, deed, McDonald's verkeerd? Ja, daar word je natuurlijk niet zo blij van. Kijk, McDonald's heeft natuurlijk geprobeerd om... Um, uh, haar, haar merk te koppelen aan vers en gezond eten. En dat, dat is, denk ik, de eerste uitdaging die ze zeg maar, hebben, hebben voltooid. Het tweede wat ze hebben gedaan, ze hebben betaald voor tweets. Ze hebben betaald om dit soort boodschappen um, nou, te vertellen en uit te leggen aan de Nederlandse mensen. Mm -hmm. of aan de mensen in de wereld. Uh, wat je daar nou ziet is twee, twee klassieke fouten. Uh, het merk moet natuurlijk wel een beetje kloppen bij de claim die je neerlegt. En het is maar de vraag of je McDonald's kunt combineren met gezondheid is die gezondheidsclaim wel geloofwaardig. Het tweede wat ze gedaan hebben, ze hebben betaald voor die tweet. Ze hebben dus betaald om dit soort berichten te kunnen twitteren. En de regel is dat je social media moet verdienen. Uh, we noemen dat dan ook vanuit het vak earned media, dus media die je verdient. Nou, die combinatie levert natuurlijk een groot probleem op. Dat hebben we dus ook wel gezien. Ja. En die compliment, die, die is slimmer dan ons allemaal. Dus die weet precies hoe het echt zit. En die heeft een podium. Ja, sli slimmer en nou, uiterst kritisch hè, is het publiek dat twittert. En, ze maken zelf al uit of een product geslaagd is of niet. Ja. McDonald's heeft zich in alle opzichten vergist. Ik heb Twitter wel eens een verhalelijke deeltjesversneller genoemd. Als je er iets ingooit, je weet niet zo goed uh, wat er vervolgens mee gebeurt. Nou, had McDonald's dit niet kunnen voorzien dat, dat je niet op deze manier uh, Twitteraars kunt sturen? Nou, wat je zelf helemaal terecht zegt, het is een ongelijk projectiel. Dat betekent dat je niet helemaal weet wat er met je boodschap gaat gebeuren. Maar als je marketing of social media directeur bent van, van dit bedrijf, dan kun je weten of begrijpen dat de claim gezondheid er toch wel op moeilijk te rijmen is met, met, met dit bedrijf. Ja. Dat kun je van tevoren inschatten. Je kunt die reacties van tevoren toch vrij goed verwachten. Maar moet je het dan helemaal Ik... niet doen of anders doen? Nou, dat is een heel goed punt. Op het moment dat je zeg maar, euh, niet helemaal zeker bent van de positieve reacties die je zou kunnen ontvangen, dan moet je het podium wellicht niet opzoeken. Als je als bedrijf vertrouwen hebt in, in de organisatie en uit onderzoek is gebleken dat het merk inderdaad klopt en dat je die gezondheidsclaim kunt maken, mm. dan is het juist een goede zaak om het podium te zoeken. Dan, dan, dan, dan ja, verschel je je als het ware. Wat nou als je deelneemt op, op sociale netwerken en met mensen in gesprek gaat? Ja. Nou ja, goed. Het probleem is een beetje dat in dit geval... hebben zij natuurlijk die gezondheidsclaim uh, gepoogd neer te leggen. En ze wisten van tevoren al dat het niet zou kloppen. Je kunt natuurlijk wel in gesprek gaan met die consument. Mm -hmm. Alleen het negatieve sentiment is met tienduizenden, misschien wel honderdduizenden tweets... dat kun je niet zo snel meer keren. Je ziet het nu ook met ING. ING heeft natuurlijk een, een klein foutje gemaakt in haar technieken. Je kunt als webcare-afdeling je best doen... maar als je van tevoren weet dat dit thema niet geliefd is dan is het niet verstandig om dit thema op een trotse manier te vertellen op sociale media. Daar moet je mee uitkijken. Dus je moet dat regisseren. Zijn dat hebben we ze niet gedaan. En zijn er bedrijven die het wel goed doen? Nou ja, een, een mooi voorbeeld is, is Burger King. Die hebben zeg maar een jaar of twee geleden de hamburger sacrifice opgezet. Onder het motto offer je vrienden op in ruil voor een hamburger. Dat is ontzettend leuk. Dat was vanuit de gedachte dat mensen, heel veel mensen werden toegevoegd op sociale media... en dat je op een moment kwam dat je zei van ja, ik wil gaan ontvrienden. Ik heb een hoop mensen op Facebook staan die ik eigenlijk niet echt goed ken. Dus ze hebben vervolgens jou de kans gegeven om tien vrienden op te offeren... en je kreeg daar een gratis hamburger voor terug. Nee. Het is ontzettend leuk. Ze hebben dus ingespeld op een behoefte. Ze wisten dat mensen gingen ontvrienden. Ze hebben het niet gehad over het product. En vervolgens hebben ze daardoor honderdduizenden hamburgers uh, uh, weggegeven. Heel veel uh, ja, vloer, traffic op de verkoopvloer gekregen. Een hoop omzet gemaakt. En we zijn bij elkaar... ...iets van 60.000 applicaties geïnstalleerd en er zijn bijna een kwart miljoen mensen opgeofferd. Dat was een enorme leuke PR-stunt. Daar hebben ze ruim 35 miljoen dollar aan mediawaarde gekregen en de applicatie kostte slechts 6.000 dollar. Ja. Dus met een heel klein idee begrepen zij hoe ze mensen in beweging moesten brengen. En dan is het natuurlijk wel heel eng als McDonald's om gezondheid op een dergelijke manier te koppelen met sociale media, je weet dat het fout kan gaan. En dan moet je het gewoon niet doen. Nee, dat is wel duidelijk. Nu Richard van Hooijdonk, directeur van Marketing Monday. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. En wat heb je aan vrienden? Hè? Doe maar een hamburger. De beurs lijkt wel een achtbaan. Ik wil met mijn beleggingen overal op reageren. Zoveel tijd heb ik niet. Dus vroeg ik de...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 Ja, voor binnen en buiten. De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 Ga nu naar Winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck ter waarde van 1000 euro. Radio 1 Het NOS-journaal Snelweg in Zeeland, dicht naar schietpartijen. En drie microbiologen, Maastad ziekenhuis voor de Tuchterrechter. Het is half negen, ik ben Jan van der Putten. De A58 in Zeeland is in beide richtingen afgesloten. In alle vroegte achtervolgde de politie een auto met drie verdachten. En toen ze de inzittenden wilden aanhouden, werd er geschoten. Het arrestatieteam opende ook het vuur. Alle drie verdachten raakten gewond. En De weg is in beide richtingen dicht tussen de afritten. Rilland en Ierseke vertelt de politie.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 De microbiologen van het Maastadziekenhuis in Rotterdam... hebben grote fouten gemaakt bij de uitbraak van de Klebsiella bacterie Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een onderzoeksrapport. Die fouten zijn zo ernstig... dat drie van hen voor het Medisch Tuchtcollege worden gedaagd. Gezondheidsredacteur Rinken van der Brink. Meer dan een jaar lang, eigenlijk twee jaar... hebben ze geworsteld met een uitbraak van een resistente bacterie. Al die tijd hebben ze dat wel gemerkt en een beetje linksom geprobeerd... of ze hem kwijt konden raken en toen weer rechtsom. Maar dat lukte allemaal niet. Ze hebben geen hulp ingeroepen. En dat is nu juist hun werk. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. Zeker drie patiënten overleden als gevolg van die besmetting... bij tien andere sterfgevallen speelt de bacterie mogelijk een rol. Automobilisten moeten gaan betalen voor de gereden kilometers. Daarvoor pleit het wetenschappelijk bureau van het CDA. Het bureau wil het bezit van de auto goedkoper maken. En in ruil daarvoor wordt aan het eind van het jaar de kilometerstand bekeken. En op basis daarvan moet een heffing worden betaald. Op die manier zouden mensen eerder besluiten de auto te laten staan. En zo zullen de files afnemen, denkt directeur Graus van het bureau. Er zit heel veel verkeer waar mensen keuzes hebben... waar, waar ze dingen kunnen veranderen. Uh, en die zullen dan op een gegeven moment toch over een ander vervoer kiezen... Of uh, kijken of dat wel noodzakelijk is. En al die uh, effecten bij elkaar. die leiden ertoe. dat uiteindelijk het aantal voertuigverliesuren. zoals dat dan zo mooi heet. dat dat met 35% zal afnemen. Graad dus, heet die directeur. Het plan, uh, dat, daarin maakt het niet uit. waar in Nederland een auto rijdt. of op welk deel van de dag. Tolpoortjes of kastjes in de auto zijn niet nodig... zodat de invoering acht keer zo goedkoop is als eerdere plannen. Het CDA en de Tweede Kamer staat achter het plan. Voor de derde keer sprak de Amerikaanse president Obama... de State of the Union uit. De toespraak voor het congres stond het jaar vooral in het teken van de economie. Obama wil een betere verdeling van de welvaart in de VS... en hij pleitte daarom voor een verhoging van de belasting voor rijke Amerikanen. Tax reform should follow the Buffett rule. If you make more than a million dollars a year... Je moet niet dan 30% in taxes. Met zijn State of the Union nam Obama een voorschot op de aankomende presidentsverkiezingen. Een van de belangrijkste thema's in die strijd is de inkomensongelijkheid. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weeronline. Online. Vanochtend valt vooral in het westen af en toe wat regen of motregen. In het oosten en noordoosten begint de dag met nevel en mist. Maar lokaal laat de zon zich vanochtend misschien nog even zien. Vanmiddag raakt het ook in het noordoosten zwaar bewolkt. Neerslag van betekenis verwacht ik daar niet. Er staat een matige op de wadden vrij krachtige zuidoostenwind. Het wordt zo'n 4 graden in Groningen tot 7 in Zeeland. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. In het westen kan nog steeds wat regen vallen. Het koelt af naar 4 graden aan zee tot tegen het vriespunt in het oosten. Morgen is het bewolkt en regenachtig. Het wordt daarbij een graad of 6. En er staat een matige tot krachtige van zuidoost naar zuid draaiende wind. Vrijdag krijgen we te maken met enkele buien. Daarna draait de wind naar het oosten en volgt een overgang naar droger en kouder weer. ANW-verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt veel drukker dan gebruikelijk. Het dubbele aantal van wat normaal is. 42 fiets, bij elkaar 220 kilometer. Dat komt door de grote problemen op de A1 ten oosten van Amsterdam voornamelijk. Maar ook op de A58 in Zeeland. U hoort het al in het nieuws. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam is voorlopig dicht bij Diemen... na een ernstig ongeluk. Tussen Bussum en Diemen staat 14 kilometer file. Verkeer vanuit Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Maar ook daar staan inmiddels behoorlijke files. Verkeer vanuit Noord-Nederland naar Amsterdam... kan beter uh, omrijden via de Afsluitdijk. En dus niet via de A6 vanuit Lelystad, want die staat helemaal vol. Tussen Almere Stad en Muidenberg staat 11 kilometer Fiede. Het staat helemaal stil, want op die weg is ook een ongeluk gebeurd bij Muidenberg. Daar zijn twee rijstroken dicht. Andere problemen zijn er op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Na een ongeluk bij Noodorp, 6 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom is voorlopig in beide richtingen dicht. Tussen de afrit Schravenpolder en de afrit Ierseke, voor technisch onderzoek. Omrijden kan daar het beste via de Zeelandbrug of de wester tunnel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 Wie voor een maand een klimspaardeposito opent... maakt kans op een dagje shoppen met jou. Sorry. Maak je geen zorgen. Wij regelen alles, Jort. Kijk voor de voorwaarden op frieslandbank.nl... en open meteen ons klimspaardeposito. Willen is kunnen, Jort. Otto Workforce. De internationale arbeidsmarktspecialist van Nederland. Nu ook voor renovatie- of onderhoudsschilders. Otto Workforce. Goed voor elkaar. Sander ging steeds onzekerder bewegen... en dacht lang dat hij een griepje onder de leden had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 Auto Workforce. Goed voor elkaar. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio Eentuna. Wij. Uh... Pardon. De nou, Australian emotioneel. Open. Ja, ik word er emotioneel, emotioneel van. <laughs> Australian Open worden vandaag de laatste kwartfinales gespeeld. Mark Brasser volgt het tennistoernooi. Mark uh, Andy Murray speelde tegen de verrassing tot nu toe. Kai Nishikori is uit met de Japanen. Ja, het, is, het is uit met de Japaner Het toernooi heeft iets te veel sets geduurd, denk ik voor Kai Nishikori. Hij speelde tegen Tsonga in de vorige ronde een vijfsetter dat was zijn tweede vijfsetter al dit toernooi hij had ook al een viersetter in de benen ja, en dat brak hem in die partij tegen Andy Murray vannacht brak hem dat toch wel op. Murray speelde goed, niet eens overdreven goed, maar wel, ja, wel goed Murray serveerde dan niet goed, maar zijn return games zijn returns waren, waren fantastisch en daarmee creëerde hij acht, 18 breakpoints in de hele partij. Hij benutte er zeven. Ja, Kai Nishikori je speelde niet eens zo slecht, maar je zag toch heel langzaam de krachten en de energie uit het lichaam van de Japaner wegvloeien. 6-3, 6-1 en 6-1 in het voordeel van Andy Murray. Ja, en dat betekent dat na Federer en Nadal gisteren ook hè, nog eentje van de top 4, Andy Murray dus, ook door is naar de halve finale. En misschien komt er de nummer 4, Novak Djokovic, daar ook nog wel bij. Hij speelt later vandaag tegen David Ferrer, de laatste kwartfinale. Wat verwacht je van die wedstrijd, Djokovic tegen Ferrer? Ja, dat belooft een prachtig uh, gevecht te worden. Uh, Ferrer een fantastisch seizoen gehad. Uh, vorig jaar uh, van Djokovic gewonnen ook wel. Uh, het is een echte werker, een loper. Iemand die, die, die, die niet opgeeft, die niet hele specifieke wapens heeft. Maar die het Djokovic wel ontzettend moeilijk kan maken. Dat zou wel eens een hele spannende 4 of 5 zetter kunnen worden. Ik denk uiteindelijk wel dat Djokovic wint. Maar het kan, het kan heel close worden. Nou, de vrouwen, alle halve finalisten zijn daar bekend. Petra Kvitova kwam erbij, kwam van de Italiaanse Erani. En kan die Kvitova trouwens de nieuwe nummer 1 worden? Ja, die kan de nieuwe nummer 1 worden. Dat, dat, er speelt natuurlijk buiten de titel op uh, in, in Melbourne. Hè? Caroline Wozniacki, de huidige nummer 1 van de wereld, ligt, er, uh, ligt eruit. Er zijn drie speelsters nog uh, in het toernooi... die alle drie de nieuwe nummer 1 van de wereld kunnen worden. Petra Kvitova, die inderdaad won van uh, Sarah Irani met uh, 2x6-4. Zij kan de nieuwe nummer 1 van de wereld worden. Maria Sharapova, die speelde in een andere kwartfinale vannacht. Won van een uh, landgenote van Ekaterina Makarova. Ook zij kan de nieuwe nummer 1 van de wereld worden. En dan hebben we nog Azarenka, die al in de halve finale staat... en daarin Kim Kleisters. Zij kan ook de nieuwe nummer 1 van de wereld worden. Dus er is bij de vrouwen wel wat gaande. Want die Wozniacki, die, ja, die is toch twee jaar nu de nummer 1 van de wereld geweest. Altijd veel discussie, hè. Ze heeft nog nooit een Grand Slam toernooi gewonnen. Nou, dat gaat er dus nu ook weer niet lukken. En dan is het wel goed dat bijvoorbeeld zo'n Petra Kvitova, eh, die Wimbledon vorig jaar won, die het eindejaarstoernooi won, ja, dat, dat die, die, die bijvoorbeeld kans maakt om de nieuwe nummer 1 van de wereld te worden. Of Marie, misschien Maria Sharapova wel weer, die is natuurlijk in het verleden ook wel geweest is. Wordt een mooie halve finale, Sharapova tegen Kvitova, Dus de Wimbledon-finale K Vorig jaar nu dus in de halve finale tegenover elkaar uh, in Australië met als inzet dus en een plaats in de finale en misschien wel die nummer 1 plaats op de wereldranglijst. Mark Brasser volgt die Australian Open. Wij gaan door naar de commissie De Wit. Vandaag is namelijk de eerste dag van de twee extra verhoordagen van de commissie. Weet werd nog de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel, zoals die officieel heet. Dus uh, de commissie die de bankencrisis onderzoekt. Eind vorig jaar heeft de commissie al vijf weken lang politici, ambtenaren en ook bankiers ondervraagd. Verslaggever Wilco Boom uh, volgt de verhoren. volgde de verhoren ook in het verleden. Wilco, waarom nu deze extra verhoren? En na die vijf weken van verhoren van vorig jaar zijn er met name rond de redding van ABN AMRO nog een aantal onduidelijkheden overgebleven. ABN AMRO was destijds onderdeel geworden van Fortis. Dat Belgische concern dreigde om te vallen, je weet het misschien nog wel. En eh, toenmalig premier en minister van Financiën Balkenende en Bos kochten de Nederlandse delen uit Fortis. En dan gaat het met name om ABN AMRO. Daar werd bijna 17 miljard euro voor betaald, 17 miljard belastinggeld. En later moest er nog eens een dik, dikke 6 miljard bij. Ja, hoe dat nou mogelijk was, wiens schuld dat was, dat er nog eens een keer 6,5 miljard bij uh, moest, daar gaat het over de komende dagen. Goed, ze willen dus nog wat extra weten, maar de commissie heeft dus al vijf weken van verhoren achter de kiezen. Is ze inmiddels al wel wat duidelijk? Nou ja, ze weten natuurlijk wel wat. Hè. Enige tijd na de redding van ABN AMRO kwamen er nieuwe, zwaardere eisen voor de kapitaalbuffers die banken achter de hand moeten houden. En toen bleek de bestaande buffer van ABN AMRO opeens te klein. Dat leidde ertoe dat er nog een keer 6,5 miljard in die bank moest. Ja, en de vraag is waarom daar niet eerder rekening mee is gehouden toen de bank werd gekocht, want dan was de bank gewoon minder waard geweest. Topambtenaar Wilders, niet te verwarren met Geert Wilders... van het ministerie van Financiën... die schoof bij de eerdere de Zwarte Piet... een beetje naar de Nederlandse bank, de toezichthouder. Hij zei dat financiën op gezag van de Nederlandse bank vanuitging... dat de buffers van ABN AMRO groot genoeg waren. Luister maar. Was u uh, op dat moment, toen die uh, nationalisatie plaatsvond... op 2 en 3 oktober volledig op de hoogte... Uh, of, of was het in ieder geval al duidelijk voor u... dat er aanzienlijk extra investeringen nodig zouden zijn? Nee. Helemaal niet? Juist. De waardering is gedaan op basis van de veronderstelling dat door de onderdelen en het totaal voldoende gecapitaliseerd was. En dat is ook hoe wij dat op dat moment begrepen. Dat heeft DNB ook tegen u gezegd, vertegenwoordigers die daar aanwezig waren. Ja. ja. Op dat moment waren dus de buffers groot genoeg, je hoort het wilde zeggen. Maar op dat moment, en enige tijd later, moesten de staten nog eens 6,5 miljard insteken omdat die kapitaalseisen werden verzwaard. Nou, de vragen zijn dus bijvoorbeeld, wist financiën het echt niet of hadden ze het moeten weten? Uh, zag de Nederlandse bank, de toezichthouder, niet aankomen dat die nieuwe zwaardere eisen eraan zaten te komen? En waarom hadden ze dat dan niet aan financiën verteld? Of heeft investmentbank Lazar, dat is een, een, een soort makelaar die de transactie destijds technisch begeleidde, heeft die zitten slapen? Nou ja, dat moet dus vandaag en vrijdag allemaal duidelijk gaan worden. maar goed, dan gaan ze dus een hele nieuwe laag aanboren. Wie komen er allemaal uh, lichtwerpen op de zaak? Uh, het begint vandaag eerst met twee bankiers van Lazar. Die zijn nog niet eerder gehoord en in de eerst, eerdere verhoren werden die wel een beetje als bliksemafleider gebruikt. Dus het wordt wel interessant wat zij te vertellen hebben. Dan komt er nog een rijtje topambtenaren, DNB-bankiers en vrijdag zijn de hoogtepunten Nout Wellink, toenmalig directeur van de Nederlandse Bank en uh, Wouter Bos. Ja en tot nu toe hebben die het in de verhoren een beetje voor elkaar opgenomen, gezegd dat ze goed hebben samengewerkt rondom die uh, bankencrisis. Het wordt natuurlijk interessant om te zien of dat zo blijft... Hè, met uh, 6,5 miljard belastinggeld als inzet. En wat misschien nog wel interessanter is... krijgt de commissie de onderste steen nu boven. Hè, dat is voor kerst niet gelukt. Ja, het moeten commissieleden toch hun eer te na zijn als het nu weer niet lukt. Goed. Luc Robo, dank je wel. Het is weer tijd voor een goed gesprek over de economie. De hoogste tijd, zouden wij kunnen zeggen. Het jaarlijks World Economic Forum in Davos gaat weer van start... Daarover spreken wij zo dadelijk. De verkeersinformatie bij de AWB Bij Nanswaan. Het is een ontzettend drukke ochtendspits... door uh, ja, de problemen op de A1 en de A58. Het belangrijkste is toch die A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Die is uh, voorlopig nog dicht bij Diemen. Na een ernstig ongeluk vielen vanaf Bussum 13 kilometer. Omrijden kan via Utrecht. Maar op de A27 richting Utrecht is het nu ook ontzettend druk. Op de A6 staat vol vanuit Lelystad. Voor Muiderberg 12 kilometer. En de A58 die is voorlopig nog dicht tussen de afrit Schravenpolder en de afrit Ierske... voor technisch onderzoek. rijden kan daar het beste via de Zeelandbrug of de tunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is weer zover. Vanaf vandaag wordt het Zwitserse Davos weer overspoeld... door meer dan 2000 politici, bankiers, economen en topmannen. Nou, misschien een enkele vrouw van grote bedrijven. Het is weer tijd voor het jaarlijkse World Economic Forum. En daar nemen de genodigden de wereldeconomie in zijn stevig onder de loep. Rudy Bauma, verslaggever voor Nieuwsuur, is er deze week bij. Rudy, dan hoorden wij dat de voorbereidingen nogal wat voeten in de aarde hebben. Duizenden soldaten en agenten waren druk bezig om sneeuw te ruimen. Is het zo erg? Ja, het heeft inderdaad ontzettend hard gesneeuwd hier. Ik sprak gisteren nog even met de oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab. Overigens de man die zich weinig laat interviewen. Die had in de afgelopen 40 jaar, sinds het bestaan van het Forum, nog nooit zoveel sneeuw gezien. En daar hebben op zich de bobo's in het congrescentrum niet zo heel veel last van. De occupiers die ook hier zijn neergestreken, des te meer. Ze hebben uiteraard geen tentjes kunnen bouwen, maar iglo's. En die iglo's zijn vervolgens weer ingestort door de enorme pakken steeuw... die daarop zijn gevallen de afgelopen dagen. Misschien dat ze toch blijven staan. Ze hebben inmiddels joerts gebouwd van die Mongoolse tenten. En kruipen daar nu met z'n allen dicht tegen elkaar aan. Ja, dat is wel een beetje sneeuw. Politie massaal aanwezig, zeg je, vooral nu om sneeuw te ruimen. Maar ook vanwege de Occupia-beweging vanwege demonstraties, protesten? Nee. nee, nee, nee, zeker niet, nee. Dat is echt een handjevol mensen op een uh, treurig parkeerplaatsje... weggestopt in een hoek van Davo. Ik heb er zelf uh, nou, ik denk, twintig geteld. Het zijn ook... Voornamelijk jonge socialisten hier. Die ja, wat, wat minder brede groep dan in andere Occupy-kampen uh, in het verleden. Um, nou, hun kritiek is dat uh, wat hier gebeurt eigenlijk ondemocratisch is. Dat een elite bepaalt wat er met de rest van de wereld moet gebeuren. Maar die eerder genoemde Klaus Schwab, de oprichter van het forum... die zegt dat is onzin. We hebben hier niet alleen invloedrijke en rijke mensen... maar ook uh, ja, een hele brede doorsnede van de samenleving. Ook de Facebook-generatie. Mensen die aan de wieg hebben gestaan van de Arabische lente. Iedereen is hier in Davo aanwezig. Mm -hmm. En uh, wie zijn dat dan zo al? Want je moet een uitnodiging op zak hebben. Het mag niet zo ja, wat. Ja, het is de elite van de elite. Economische kopstukken uiteraard. Zoals Christine Lagarde van het IMF. Die in de gisteren gepubliceerd rapport nog waarschuwde voor een diepe recessie. En de president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi. Maar ook allerlei wereldleiders. Angela Merkel opent het Forum vandaag. David Cameron is over, uh, overgekomen uit Londen. Uh, Shimon Peres, de president van Israël. Maar ja, ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Bankimun. Desmond Tutu, noem maar op. En zijn eigen land ook. Mebel van Oranje, Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Nelly Kroes, enzovoort, enzovoort. En premier Rutte? Ja, dit jaar wel. Hij is ja. vorig jaar uh, uh, niet hier geweest. Toen, moest hij, uh, toen kon hij niet omdat hij druk had met Oeroesgab. En Jan de Jager kon toen ook niet. Daar uh, heeft hij wel wat commentaar op gekregen. Je moet hier toch wel zijn om mee te tellen. En ja, Hij heeft zich daar blijkbaar aangetrokken. Hij zei uh, vorig jaar, ik zet het met potlood in mijn agenda. En uh, donderdag komt hij ook echt. Hm, Oké, okay. nou. En, uh, ja, het blijft toch ook een beetje een schimmer wat, wat wordt daar nou besloten? Nou, besloten, iets worden besloten? Eigenlijk, nee, nee, er wordt eigenlijk niks besloten. Maar er wordt des te meer besproken en voorgekookt. En um, ja, daarom is het toch een heel invloedrijk forum, congres geworden. Um, er wordt van alles besproken: inkomensongelijkheid, de kloof tussen arm en rijk, jeugdwerkeloosheid, duurzaamheid, broeikaseffect tekort aan water en voedsel. En de boodschap dit jaar is eigenlijk dat al die problemen niet op zichzelf staan. Dat, dat de economische crisis niet op zichzelf staat. Dat alles met elkaar verbonden is. En dat dat eigenlijk een explosieve mix creëert voor de stabiliteit in de wereld. Er is een jaarlijkse risicoanalyse. Dat is geschreven door 470 deskundigen. En daar wordt nu echt een gitzwart beeld geschetst van de nabije toekomst. En ook nee. de miljardair, en filantroop Soros, die hier vanmiddag ook spreekt... Die, die heeft al gewaarschuwd voor sombere tijden waarin eigenlijk overleven centraal staat. Ja, het is, het is natuurlijk een luxe praatclub. Lara zegt altijd. Er wordt daar niks besloten. Er wordt wel de koers daar uitgezet En wordt daar nu dit jaar dan misschien wel een heel andere koers uitgezet? Nou, wat wel opvallend is, is dat uh, he, er is natuurlijk ieder jaar wel een, een hoop onrust. Uh, het ging vorige jaren bijvoorbeeld over de aandelen, ook over het broeikaseffect. Maar nu is er toch wel, um, ja, echt wat ik zeg, een, een somber uh, wereldbeeld geschetst. En de topman, die Klaus Schwab, die zegt zelfs dat het huidige kapitalisme... in de huidige vorm uh, heeft afgedaan, dat het niet meer houdbaar is. En, en dat is toch wel een opmerkelijke uitspraak, zeker voor een economisch Swaap. Um, uh, nou, wat er dan wel voor in de plaats moet komen, daar gaan al die topmannen... En topvrouwen in mindere mate over praten hier de komende dagen in Davos. Als ze door de sneeuw kunnen komen, maar dat zal uiteindelijk wel lukken. Rudy Baal, verslaggever voor Nieuwsuur is er ook bij. Dank je wel voor je verhaal. Tien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting... over discriminatie door uitzendbureaus. En Marco Robin Visser spreekt vanochtend... met mensen die dat aan de lijve hebben ondervonden. Uh, Marco, Robin, je sprak al iemand van Antilliaanse afkomst. Iemand van Turkse afkomst. Wie heb je nu bij je? Ik uh, maak het rijtje maar even af. Ik heb nu uh, verbinding met iemand van uh, marokkaanse afkomst en wij noemen haar. Ze wil ook graag anoniem blijven. Mevrouw Siam, mevrouw Siam, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb uh, vanochtend al verhalen gehoord uh, van een Antilliaanse meneer die zei: als ik met mijn eigen naam solliciteer, dan krijg ik geen baan. En een Turkse meneer met een uitstekende CV die niet aan de bak komt. Wat zijn ja. uw ervaringen? Ja, mijn ervaring is uh, nog recentelijk, een paar maanden terug, heb ik gesolliciteerd um, op een vacature als zorginkoper bij een grote zorgverzekeraar. En um, nou, mijn cv en brief opgestuurd en dergelijke. En ik was op een gesprek uitgenodigd. Um, eenmaal daar aangekomen. Uh, het, het gesprek op zich ging al heel, heel vreemd. Uh, de persoon met wie ik het uh, uh, met wie ik de afspraak had, die was er niet. En, um, nou fijn. Uh, ik zou teruggebeld worden naar de hand uh, als de uh, brief en de vacature uh, en de uh, cv naar de opdrachtgever doorgestuurd zouden worden. Uh, mm -hmm. Kort daarna is een telefonisch contact met me opgenomen met de mededeling. Uh, dat ze contact hebben gehad met de opdrachtgever. En uh, dat ik uh, toch uh, overgekwalificeerd ben en dus niet doorgaan naar de tweede ronde. En bent u ook overgekwalificeerd? Nou, dat lijkt me, dat lijkt me heel sterk. Ik vond het op zich wel een, een mooi compliment. Maar um, ja. dat lijkt me toch wel heel sterk als student zijn uh, nog niet afgestudeerd. Ja. En um, ze waren op zoek naar iemand met weinig ervaring. Een uh, typische startersfunctie. En um, ja, dat, dat ben je als je nog student bent en met weinig ervaring. Wat denkt u dat de werkelijke reden is voor die afwijzing? Ja, het, uh, je, gaat, uh, je gaat op een gegeven moment ga je dan zelf zoeken naar uh, wat inderdaad de, de reden zou kunnen zijn voor zo'n afwijzing. Ja. Um, uh, je gaat heel kritisch kijken naar, uh, naar goed, wat is de vakantie, vacu... wat zijn de eisen, waar doe ja. ik, ik zelf aan, hoe is zo'n gesprek gegaan. En um, ja, dan, dan blijft er toch heel weinig over. En dan denk je dat ja, de verschijning die je dan zelf op dat moment uh, vertoont... en dat is namelijk een man een, een jonge dame met hoofddoek... Um, dat, is... ja, dat dat dan denk ik dan toch wel doorslaggevend voor iemand is... om uh, um je niet ja. naar een tweede ronde te laten gaan voor, uh, ja. voor een dergelijke vacature. Ja, ik begrijp het. Ja, zeker weten doe je natuurlijk nooit, maar je gaat dan natuurlijk ja. wel uh, zo denken. Mevrouw Siam, bedankt voor uw verhaal. Ik ga even naar Aart van der Gaag. Meneer van der Gaag is uh, directeur van uh, de brancheorganisatie van grote uitzendbureaus. Meneer van der Gaag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou uw reactie als u zo'n verhaal hoort als dat van mevrouw Siam? Ja, uh, uh, dat kan gewoon een selectiepunt zijn. Want als ik mevrouw hoor praten, dan zeg ik ja, volledig bemiddelbaar op de markt. Uh, wij bemiddelen uh, tussen alle onze uitzendkrachten is 25% van uh, allochtone afkomst. Dat is drie à vier keer zoveel als welk bedrijfsoort dan ook. Dus uh, uh, ik durf te beweren dat in ieder geval het uitzenden niet aan actieve discriminatie doet. Nee. Um, ik heb niet heel erg veel moeite moeten doen, meneer Van der graag om de drie personen te vinden die ik vanochtend in de uitzending uh, uh, heb laten horen. Wilt u nou zeggen dat er eigenlijk geen sprake is van discriminatie nee, in de uitzendbranche? Nee, nee, nee, dat hoort u me helemaal niet zeggen. Alleen bij selectie is het natuurlijk heel vaak inderdaad niet te bewijzen waarom de keuze valt. Ik heb het zelf ook een vacature. Ja, hebben honderd mensen op gesolliciteerd... Ik kan er maar één aannemen. Maar wat wel gebeurd is, dat heeft het onderzoek van de studenten uh, aangetoond... dat een aantal keren incidenten absoluut te makkelijk meegaan... met een vraag uh, van uh, de werkgever. Volkomen onterecht. dat willen we niet. En daar gaan we ook paal en perk aan stellen. Ja, u doelt op dat onderzoek hè, van de twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Die Precies. hebben zich voorgedaan als eigenaren van een, een telecombedrijf ja. of een callcentrum. En die hebben op die manier aangetoond dat er stelselmatig in de uitzendbranche gediscrimineerd werd. Dat er meegewerkt werd aan de vragen van, van inleners, ja. Juist. Ja, uiteindelijk zijn de werkgevers natuurlijk uw klant. En de klant is ja. koning, toch? Nou, ja, uh, uh, tot op zekere hoogte. Hij moet zich wel als een, als een heer gedragen, zal ik maar zeggen. En uh, wij hebben een antidiscriminatiecode, uh, zowel in onze gedragsregels als in onze CAO, als in onze algemene voorwaarden. En al mijn leden, En dat zijn de 430, zijn dus niet alleen de grote, die hebben zich daar gewoon aan te houden, punt. Ja, in de CAO voor uitzendkrachten staat een antidiscriminatieparagraaf. Dat is natuurlijk prachtig, in de praktijk zal ook nooit iemand afgewezen worden om zijn afkomst te Kortom, je kunt het wel opschrijven, maar de praktijk is weer barstig. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Ja, in alle eerlijkheid dacht ik dat het punt uh, min of meer voorbij was. We hebben dit in begin 90 jaren heel veel aan de orde gehad. Toen zijn de onderzoeken onder andere van Jos Malon geweest en hebben we uh, dit soort paragrafen opgesteld. Het is ook heel lang weg geweest. Eigenlijk dacht ik min of meer uh, dat in de praktijk het nauwelijks meer voorkwam. Ik denk ook eerlijk gezegd dat de frequentie niet zo heel erg veel voorkomt. Want grote bedrijven die uitzendkrachten inhuren, ook die leiden aan... of die hebben corporate governance, daar is het niet aan de orde. Het zal zo nu en dan in, absoluut in bedrijven voorkomen. Uh, dat gaan wij ook uh, uh, niet alleen door onze regels weer opnieuw onder de aandacht brengen... maar ook door voorlichting, opleidingen... maar ook door eigen controles in te zetten... zodat we regelmatig onze leden daarop kunnen toetsen. Ja, ik krijg toch een beetje de indruk dat u denkt dat het allemaal wel, wel meevalt. Dat het nou, echt over het algemeen meevalt. Nou, ja, als wij ongeveer 200.000 allochtonen uh, per jaar bemiddelen op 700.000 uh, uh, uitzendkrachten, dan is het toch verdraaid lastig om te zeggen ja. dat wij actief op de uh, vestigingen ja. onderscheid aan het maken zijn. Ja. Uh, is mevrouw Siam er nog? Ja, ja. Ja, wat, wat denkt u? Dat, denkt u ook dat het wel meevalt? Nee, ik, um, um, it, nee ik, denk, ik denk absoluut niet dat het meevalt. Het is uh, het nog, als ik kijk uh, naar mijn eigen voorbeelden... en voorbeelden uit mijn eigen netwerk, mijn uh, vrienden, ja. familie, Ja, dat komt, dat komt zo vaak voor. En um, je gaat op een gegeven moment ja. ga je ook kritisch kijken naar je eigen kunnen. En um, ja. uh, van, hè, zou, het, zou het toch mogelijk liggen aan... ...aan het feit dat ik uh, niet de juiste diploma's ja. heb... ...of niet de juiste werkervaring. Ja. Maar uh, ja. bij ja, bepaalde functies waar dat toch gewoon heel overduidelijk is... Mm -hmm. ...dan blijven er gewoon heel weinig dingen over... ...wat je dan zelf gaat uh, beschouwen als reden voor ja. de afwijzing. En ja, ja, als je duidelijk. het maken hebt met een Turks of Marokkaanse vrouw mm -hmm. met hoofddoek... ...of een, uh, um, ja. een islamitische man met een baard of, of wat dan ook... Ja, ja, ...dan spelen die dingen toch wel vaker een rol... Oké, okay, mevrouw, uh, ja. me, mevrouw Siam, we moeten er even een punt achter zetten. Meneer Van der Gaag, u gaat ook naar die hoorzitting straks in Den Haag? Nou, mijn adjunct, de heer Koops, gaat naar, de, naar de, en, en, en twee mensen namens Menpower en Randstad. Juist, oké. Okay. Toch goed dat die hoorzitting er is vandaag? Oh, dat is absoluut of goed. Niet? We hebben ook een goed gesprek met Paul de Krom gehad over onze maatregelen. Okay. En die zullen vandaag ook daar weer aan de orde zijn. Prima, goed. Mevrouw Siam en meneer Van der Gaag, hartelijk dank voor uh, jullie reactie.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 Dit is Radio 1.